We gaan verder, uh, 35, de regel 35, naar de punt. Dus de eigenschap van zeer um, oftewel elen van het mannelijke van de, uh, de elen van de klipa. Hij heeft ons gegeven. En nu, wanneer kie was, je slaan hier, de 36 mi chasadim. En achuschek het klaar boorachochma. 27 bo, bo mi kolschek het klaar boorachochma. 27 het klaar mi 38 men. Punt. Wanne kiva en het op en het vrouwelijke. Scheiëschlane hieroda ki het vrouwelijke van de klipa. Die wel, dat wel een klein lichtje heeft, van de chassadim, 36, en nou, let op, verlangt helemaal niet, naar het licht, gogma, kijk nou wat hij ons vertelt, terwijl in het Heilige is het omgekeerd, herinner nog, daar gogma, de malgoed, of de vrouwelijke van het Heilige, die wil gogma hebben, anders is het niets, maar hier is het, zij heeft een beetje chassadim, en zij wil geen gogma, ken kende, gooschigde de haar en bo en des te meer de duisternis van het mannelijke. Ja, van haar mannetje, die zit in duisternis. Dat heet ze, wil ze helemaal niet. hem? me gaat bo en daarom klaagt ze hem aan. bo hert me men en loopt van hem weg. Zie je dat? en zo so is het ook de verhouding interessant is deze verhouding, als je weet, deze verhouding dat in het hele, of dat niet in, in de klipot dat het zo so zit in de klipot And dan begrijp je dat, begrijp je ook vele dingen hier in onze wereld waarbij waarin dus, waar dus paren bij elkaar komen, dus mannetje en vrouwtje, of mannelijk en vrouwelijk, dat waarbij dus als, het niet, als, zij, als zij in hun verhouding niet uitgaan van het heilige, ja, van het verbond, niet naar vlees. Ja, dus niet alleen dat door vlees aangetrokken worden zij. Maar dat zij iets hebben dat hen bindt. Meer dan alleen naar vlees. Maar dat is een relatie die dus waarbij hij gever is en zij ontvangt, maar dan... Uh, door het geven aan haar of dat zij vraagt hem om te geven, maar op de manier dat, het, dat hij en zij worden daardoor opgebouwd. Dat is het heilige. Dat is ook een huwelijk of um, verhouding hier op aarde, dus het mannelijke en vrouwelijke. Ik bedoel, het mannelijke en vrouwelijke, uh, in, in, niet in lichamen weergeven. Hier kan het een man en man zijn, vrouw en vrouw zijn. Ik bedoel, alleen de verhouding tussen die twee. Tussen die twee, op welke manier zij verhouden, zo zichzelf. Want, ja, want de altijd, zelfs als het man, man, man, man, man, vrouw, vrouw, is altijd ook, hebben ze ook een soort verhouding, dat de ene een beetje uh, als, meer als vrouwelijk, en de andere is meer als mannelijk. Uh, toch wel, moet het wel altijd moet het, want alles moet verantwoorden beantwoorden aan die verhoudingen Dus mannelijk en vrouwelijk, bestaat niets anders. En de vereniging, verbinding tussen die twee. Dus, dus als het goed is in het hele, dan is het ook hier op aarde, zo'n verhouding kan erg, erg uh, opbouwend zijn. Waarbij beiden daarvan profiteren en beide, worden, beide groeien in de verhouding. En beiden hebben recht en beiden hebben uh, hun eigen eigenschappen, want ze hier wordt nooit een ukra, en hukwa wordt nooit ze hier aanpien. Iedereen heeft zijn eigen eigenschappen en tegelijkertijd hebben ze iets wat voor gemeenschappelijk is. En precies op dezelfde manier zien we, daar of daar tegenover zien we hier op aarde relaties waarbij die uitlopen op, op verschrikkingen waarbij een Russie en van alles en wat er ook nog niet is, wanneer men alleen maar ...tot doel heeft of verlangt naar iets wat niet bindend is. Alleen lichamelijk genoot bijvoorbeeld en niets anders. Dan even snel wordt het duidelijk dat het niets is. Duidelijk. Dan heeft zij hekel aan hem en hij aan haar. Zo so zien we ook hier... Dan heeft hij alleen maar duisternis in zichzelf, zoals we zien dat in de klipa, in de mannelijke klipa. Hij heeft nog ghokma, nog gesadim. Wat betekent dat? Dat hij kan niet geven. Zoals net zoals evenmin als de manlijke, het mannelijke klipa kan niet geven. Zo ook het uh, mannelijke hierop dat alleen maar. Uh, hij heeft ook geen chassidiemen en gocht in zichzelf. Eh, alles wat hij wil, wil alleen maar hebben voor zichzelf. En daarom vlucht van hem ook zijn partner, vrouwelijke vlucht van hem. Want zij heeft niets eraan aan een uh, lege, ja, en gewoon iemand die leeg is, kan niets geven. Want hij neemt alleen voor alleen zichzelf. Dat <coughs> is wat wij zien. Dat wij zien hoe dat zit in het in het systeem van uh, het heelal, aan de kant van het onreine. En dan kunnen we zien dat ook okay, no, in onze so wereld we'll hetzelfde. So we, uh, die verhoudingen kunnen op dezelfde manier zijn wanneer men aantrekt bij zo'n verhouding in zo'n verhouding men aantrekt de krachten van die klipot. 38 en ook dus wanneer iemand bijvoorbeeld hier op aarde wanneer men ook oh, oh, oh, iemand die bijvoorbeeld die uh, zwarte magie doet hier die trekt ook precies die, deze krachten, wat hij doet. Wat doet iemand die een zwarte magie bedrijft? Of alle vormen van uh, donkere krachten aantrekt hier die vernietigend zijn. Hoe? Wat moet je doen? Twee tonen van links. Huh? links. Oké, okay, maar, hier, hier ja, maar hier spreken we dus van die. Uh, Iemand die hier op aarde... Doet, natuurlijk, die wil aantrekken dat. Maar hij hey, dus... Iemand die hier op aarde... Uh, um, dat soort dingen doet... Wat moet je doen? Wat moeten wij doen in het heilige? Precies hetzelfde doet iemand die in het, in het onreine. Door de onreine krachten aantrekken. Hoe? Hoe, kunnen, hoe trekken wij de... heilige krachten... naar ons toe? Hoe de mens dat doet? In het heilige. Er moet man doen opstegen. Ja of niet? De man, jouw verzoek gaat naar de zon. De zon steken naar Jezus, ontvang een je chogma. Maar dat is niet genoeg. Dan ga nog een keer, dan ga je dan nog een meer kracht geven, dan ontvangt men, ontvangt men chassadim. Dus op die manier heeft men en chassadim en chogma en ontvangt men dat allemaal naar beneden. Ja? Dus opwekking van beneden. Wat wordt opgewekt? door lageren, door de zielen hier op aarde boven. Wat wordt opgewekt bij die paar, bij zeer en binnen Hun verlangen wordt opge, op, op, opgewekt om zivouk te maken, om met elkaar, bij elkaar te komen. Ja? Anders zijn ze niet bij elkaar aan, zijn, anders staan ze hoe, rug tot rug, zoals we dat hebben geleerd. Maar dat, de vraag van beneden recht bij hen het verlangen om naar elkaar, te, te, te, te, te, elkaar naar elkaar toe te keren. En ze ook te maken of kijken door, naar elkaar als het ware. En doordat ze ook gaat de mal goed geven, het licht, via haar punt waarmee zij verbonden is met de bina, geeft ze aan de ziel. Op die manier. Dus... Wat gaat hier beneden opgewekt worden? Maar wij wekken op beneden, beboven, bij de zon, bij de zee aan, aan en dat is dan het besturingssysteem van in, het, in de heilige krachten, wekken we bij hen op, door uh, onze man wekt bij hen op het, de Zivuk. Dus bij elkaar komen en een zeevoek te maken om Licht, om licht te geven aan hun zonen, kinderen. Precies hetzelfde weten, weten die beschweerders, eh, mensen die dus op allerlei manieren doden opvragen, doden, zielen, doden, allerlei andere verschrikkelijke dingen die zij dus via die en, hoe zeggen dat, alle zwarte magie, etc. wat doen zij? Kijk, belangrijk is voor ons te weten de, het, principe, het principe. Als je weet het principe, als je het niet zal je, ad, zal je raken. Ja, ik ken de bronnen waarbij, waar, waar dus helemaal geleerd wordt hoe, wat zij doen, op welke manier zij het doen, op de manier dat een kabbalist het niet raakt. Dat jij het weet hoe dat gaat en jij laat het door jezelf heen komen al die krachten die be, ook bij die, bijvoorbeeld bij die, zo'n tovenaars, die tovenaars bijvoorbeeld doen, maar jij doet het, jij laat het doorkomen bij jezelf zonder, zonder dat jij misbruik van maakt. De intentie is toch bepaald voor zichzelf. Precies, want, en waarom moet de kabbalist dat doen? Omdat het een tegenover het andere heeft de schepper geschapen. De schepper heeft geschapen het heilige en het onreine. En we hebben geleerd dat onreine heeft die geschapen op de manier dat het mannelijke en het vrouwelijke zeer bijzonder belangrijk wat we nu leren dat het mannelijke en het vrouwelijke van de onreine krachten zijn gescheiden van elkaar. Dus geneutraliseerd vanaf vanaf hun um, ontstaan, vanaf het ontstaan van de wereld, zijn zij onschadelijk gemaakt op zichzelf, want zij zijn gescheiden. Zo, zo lang, let op, zo lang het mannelijke en het vrouwelijke van de, van de citra agra, van de onreine krachten, van elkaar gescheiden zijn, geen probleem, Is geen, kunnen ze geen uh, schade toebrengen, ja, yeah? kunnen zij zich niet uh, aankleven aanhechten aan de ziel van de mens alleen wanneer kunnen zij wanneer komen ze in werking wanneer uh, alleen dan wanneer de mens zelf de man, de verkeerde man dus aantrekt oftewel de slechte dingen doet zonder, etc. Dan geef je hen een gelegenheid ook aan die zierapin en ukuw van de klipot om, om met te, zichzelf met elkaar te verbinden. Want het mannelijke van de klipot, Hashem heeft hem gemaakt zo dat die heeft geen gogma en geen chasadim, hij is onschadelijk. Deelik. Het vrouwelijke van de klipot heeft alleen maar een klein beetje chasadim. Hij heeft niets daran, aan haar, want uh, zij alleen vervalsing is van de naam van de, van de schepper. Zij, nee, hij, hij wil ge, ge, gogma. En hij kan niet gogma ontvangen. Hij kan, man, uh, kan gogma alleen ontvangen van wanneer een vrouwelijke is uh, kosher. Zij hij heeft een goede bedoeling. En zij is vervalsing. Ja? Dus de Lilith is vervalsing. Zij is een vervalst vrouw. Daarom wordt Lilith ook vaak weergegeven als. Uh, niet als een vrouw van vlees en bloed. Maar vaak wordt ze dan ook aan mannen gezien haar 's nachts. En de mannen bedoel ik iedereen. Bedoel ik mijzelf ook. In allerlei gedanten waarbij zij verschijnt in de nacht, bijvoorbeeld in een droom. Verschijnt als een mooi, mooie, mooi vrouw. En ze verleidt de mens. Natuurlijk moet ook leren hoe dat te vermijden. Hoe, hoe moet je je voorbereiden s'avonds om dat, dat soort dingen, dat soort, om niet ten val te komen. Ten prooi te komen van, dat, van die lillie. Maar ook dat is te komen, dat is ook een correctie. Maar ze vermomt zichzelf in een droom dat ze een mooie vrouw is. En als een man slaapt in, zijn, slaapt in zijn slaap, hij weet niet meer of hij getrouwd is. Of hij een goede huisvrouw, een goede huisgenoot is of zo. Maar hij ziet een mooie vrouw in zijn droom en dan alleen zijn instinct uh, werkt. En hij, en zij doet alles om um hem te versieren. Want zij heeft, dat is de kracht van, zij wil opwarmen zichzelf. Ze is een kille kracht ja, van, zonder gokma, dan door zichzelf, door als een man zichzelf dus ver, verhit, of ver, verwarmd, door in zijn droom, door met haar wat te doen, de, te doen. dan, dat is alles wat zij nodig heeft, en uh, wanneer de man, die man dus, uh, zijn daad gedaan heeft, dan... verandert zij... dat is verschrikkelijk... dan verandert, verandert zij een stuk... Uh, in alles voor, verschillend. Dan... haar bek gaat open. Bek, dat is geen, geen... vrouw meer. En net zoals een... net zoals een heks... of net zoals... in plaats van... dat uh, onderliggen... zijn... Zo'n uh, draden. Ja, net zo draden. Net zoals een, zo een, een machine. Net zoals dat is. Dat dit niet echt een, een levende wezen is. En lacht. Uitbundig lacht. Om die mens. Om die man die zij heeft gepakt. Dat is dus geen. Dat is, dat is die noekel van de klipot. Maar, dat is wat de mens, dus wat doen zij, wat, wat doet iemand die dan, die dan aantrekt, die dat soort krachten voor alleen magie, of magie, magie, zwarte magie, en allerlei anderen. Dat zijn, zij weten de manier door de onreine krachten omhoog te brengen, net als man, op allerlei manieren, zoals bilam heeft gedaan, etcetera, andere ze weten de manier hoe dat te doen en ze gaan zich, hoe? Ze gaan zich van binnen zeer zwaar maken en zeer uh, vies maken. Door allerlei vieze voorstellingen. Door allerlei, ook nog wat ze halen, nog allerlei dingen uh, leggen ze dan, laten we zeggen, op tafel. Allerlei dingen die, verschrikkelijke, vieze dingen van... Met van en bloed en alles. Allerlei dingen, allerlei varianten. Want iedereen doet het op zijn eigen manier. Iedereen zijn eigen, heeft zijn eigen... Verbinding met de krachten... Die, die van die... Van die Lilith. Ja, van die... En Sam, Sam. Dat Samuel. Samuel. De mannelijke kracht. Zoals Lilith. En die weet het aan te trekken. Hoe doet die dat? Hij weet als het ware de man aan te brengen, te geven aan hen, als het ware ten prooi, waardoor zij beiden ziwoek maken. En daar van die ziwoek heeft die dan de kracht. Waarvan dan ontvangt de mensen kracht? Alleen van de zon. Of het zij van de zon van het heilige, het zij van de zon van de zeerlandpienenukwa, van het onreine. Want het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. En de mens zit tussen die twee. De mens heeft die geplaatst tussen die twee. En de mens moet wel kiezen... ...voor het goede. Maar soms is dat onderscheid niet eens zo makkelijk te maken... ...omdat de leugen vaak zo lijkt op de baan. Absoluut. Ja, het is, ik ben met je, met je, met je het is een eens. Het is erg moeilijk om vaak uh, keuzes te maken. Waarom is het moeilijk om keuzes te maken? Keuzes moeten we maken... Alleen als wij keuzes maken hier, zonder ons te verbinden, zonder alleen te gaan binnen het verstand, hè, de, alleen vier stadia. dan zitten we dan welke keuze wij maken. Van één kamer, van één kamer in de gevangenis, naar een andere soort kamer van de gevangenis. De ene zit ergens in ja, een andere vorm, een andere vorm van detentie de pla detentie -oord. De ene is veel strenger, de andere is net als... Een de ene is, is een beetje zo, net als binnen uh, de pijl, maar de andere is net als een vucht. Ja, het verschil van... Het is dus veel, veel strenger, veel dat. Allerlei manieren, allerlei andere. Maar ze zitten allemaal in gevangenis. Dus, wat moet de keuze zijn? De keuze moeten wij doen, pas, hoe, waar... Eerst, voordat we een keuze doen, wat moeten we doen? Ja, gaan boven het verstand. Eerst moeten we uitkomen uit de gevangenis. Dus naar, gaan naar de kliketter, boven het verstand gaan, naar Jezus te gaan, duidelijk. Want daar zit geen gevangenis. Wij zijn allemaal zitten in een gevangenis. Geen mens, zit in, geen mens komt uit uit de gevangenis, anders dan door zich eerst aan te trekken, boven het verstand te gaan, naar de kracht van Yeshua, want dat is de kracht zonder avioed. we zijn allemaal, hebben wij avioed. Zo so wil de schepper, dat wij dat op die manier leven, Maar eerst moeten we boven het verstand gaan, en dan, ja. daar boven het verstand, en daar gaan we kracht op doen, en dan gaan we, vandaar gaan we de vrije keuze bepalen. Niet, maar niet beneden. Vrije keuze kunnen we niet. Beneden, onder de gazé, kunnen we geen vrije, vrije, vrije keuze maken. Eerst moeten we gaan boven de gazé. Want daar is licht. En daar kunnen we het licht in het licht, door jouw licht, kunnen we licht zien. De mens heeft geen licht, geen ei. Dat is erg bijzonder om doordrongen te worden door dat, wat ik steeds herhaal, dat. Geen mens in de wereld. Die denkt nou. Die andere die ziet zo goed uit. Die ziet zo zelfverzekerd. Zo charisma heeft. zo. Het is allemaal uiterlijke schijn. Wat de mens. Is goed aangepast. Goed formeel. Formele mens. Goed aangepast. Weet alles. Goed aan te pakken. heeft Zo'n karakter misschien. Zo'n rustig karakter. Weet dat betekent absoluut niets. Dat hij wat van binnen is. Dat is altijd eerst naar boven. Dus dat is eventjes wat ze ons vertelt ons over Zerampien en o, nog verder over die Noekwa. Duidelijk een beetje van die, van die Noekwa. Dus Noekwa die heeft een beetje chassadim, Noekwa van de Klippot, maar geen uh, geen gogma. En zij zijn gescheiden. O, dat is belangrijk dat die twee zijn gescheiden. Dat wij weten dat Hashem niet zo heeft gemaakt. Is er iets ziet het? Als een mens dus niet zondigt, dan heeft hij geen last van die sitra achra. Als hij sitra achra natuurlijk waakt. En de mens natuurlijk voelt de sitra achra. En die, het doet hem uh, ook zijn keuze bepalen. Ja? Maar niet dat zij kunnen buiten de mens om... de mens iets aandringen. De klipa... kan niet de mens iets aandringen. De kipa is alleen maar aangesteld... van boven. Ja, de, de ministerie... ministerie van... Uh, verleding. Ja, de ministerie van verledingsministerie. Dus, uh, de, die is alleen maar... aangesteld om de mens te verleden. Ja? Of op de proef te stellen. Zo... Ja? So, als een mens niet... So, zodra de mens dus niet ten prooi valt, dus niet verleid wordt, dan uh, wordt men dus de, de, de taak van die, telkens wanneer de mens niet verleid wordt, wordt de taak volbracht van die ministerie, ja, zo'n rapportje als het ware komt uit, niet uh, bestendig, ja. die bestendig. Die is bestendig, tegen. een certificaat. Van bestendigheid. ...voor deze traptreden is hij... ...verkrijg je dan een diploma. Een mens. Inner, innerlijk kan je dat zo zeggen. Maar het, de mens wordt niets opgedrongen... ...door deze ministerie. Het is belangrijk dat dat... Dan, ...dan weten we dat er geen kwaad bestaat... ...in de mens anders dan... ...mijn eigen... Eh, ...wens om te ontvangen... ...voor, voor, voor, voor, voor mijzelf. En niets anders. Als ik niet als ik niet eh, laat me niet verleden door de citra ach dus geen man doe opstegen zodat ik breng de zon van de klipot tot die boek, tot dan dan word ik door hen niet eh, dan word, komt er niets van boven van hen naar mij af zij blijven natuurlijk mij bestoken ja, ze blijven steeds natuurlijk proberen mee te verleden. En die verleiding is erg belangrijk. Dat weerstaande verleding is bijzonder belangrijk. Want anders zou de mens een poppetje zijn. De verleding is een geweldige zaak. Je moet lief hebben. Elke vorm van verleding moet je lief hebben. Want moet je dan absoluut... Moet je lief hebben, want waarom... Alles komt van boven. Men verleidt jou van boven. De, de, ver, de ministerie van verleiding is, is ingesteld door de koning. nou, Door de staat. Ja, door de, de wetten van het hemel. Kan je, kan je dat negeren? Niemand kan dat negeren. Alleen, je moet weer doorstaan. En we kunnen niet doorstaan zonder verbondenheid. Zonder te gaan boven het verstand. Dat is het wonder. Dat is... Dat is de reading die de schepper ons heeft gegeven. Dat is de Yeshua, dat is de kracht van Yeshua, die in elk mens manifestiert zich telkens. We zes achten dertig, <tied> we zes om er trin, me manan, schlittin, die slitin. die schaltin, nechen derg, da be haschucha, ve da be ne taman ketruga, da be da het tweede woord in de laatste regel in plaats van res in de midden, moet je dalet maken het tweede woord in de tweede letter is dalet ki a of sholet bahosheh wa de linker kolom de eerste regel bahor We he mekat regin vish sonim ze et ze de rechter kolom de Ach, regel 38. We zijn zo, maar dat is wat onze zoger zegt ons. Onze oot. Drie me man aan, slieten of in drie, de, de twee, twee aangestelden die heersen, heersende, die heersen dus, die twee aangestelden, 39. Daar begashoega de ene door de duisternis. En de andere is door Nehura door het licht. Duidelijk, ja. De duisternis is die zeer peen, Oftewel, het mannelijke van de, van de Klippa. En door het licht heerst een beetje chassadim. De noekwa van de klipa. Weet man en daar. Dus in dat land arka. Katroga dabeda zei elkaar aanklagen. 40. Kia Zakhar Shalit bakhosch. Waarom? Kijk, wat betekent aanklagen? Aanklagen kan men aanklagen wanneer men heeft verschillende eigenschappen. Eigenlijk. Dan kan men aanklagen. Betekent de ene heeft een eigenschap, de andere heeft een andere eigenschap. Dus waarom aanklagen ze elkaar aan? Kia Zakhar Shalit bakhosch. want het mannelijke. Heerst door duisternis, heerst met duisternis, door duisternis. we terwijl de vrouwelijke heerst met het licht, of door het licht, met het licht. Twee verschillende dingen. We hebben kateren en zij klagen elkaar aan en zij haten elkaar. Dat is ook de reden, dat zie je, dat. Dat is ook een teken hier op aarde, wanneer een mannelijke en vrouwelijke verhouding hebben en elkaar haten dan moet je wel weten, op die momenten wanneer ze elkaar haten, ze trekken het licht aan van de klipot. Kan niet anders. Eigenlijk. Men kan het licht aantrekken, het zij door het heilige, wanneer, wanneer het sereniteit is, wanneer begrip is tussen het mannelijke en vrouwelijke. Tussen twee partners. Begrip is. Uh, meeleven. En alle andere dingen. En men, ah, wanneer het, het ruzie is. Wanneer het harde stem wordt. Naar elkaar. En alle andere dingen. Dan moet je weten dat op dat moment. Men trekt aan van, die, van het paar van de klipot. ...van het besturingssysteem... ...van de andere kant... ...van de medaille. Dat, ook dat is ook het het een deel... Van, de, ...van het besturingssysteem... ...van het algemene... Alge ...besturingssysteem van het heelal. Het is geweldig als we dat weten. Ja of niet? Als je dat weet... ...dat het de wereld zo is gemaakt... ...dat het twee krachten zijn... Dat, ...dat ik ben de... ...persoon, elke mens... ...is een autonome persoon... niets gebeurt zonder jouw medeweten, niets gebeurt, jij kan geen, uh, die wordt niet aangevallen, door de ene, door die klipot, die hebben geen kracht, om, om iets jou te doen, tenzij, jij zelf omvraagt. Uh, twee. Omitoch toch zeggen: niemand die hem ziet, hij drie liter pashet klaar, we één Oh, dat is wat zij zegt. Omitoch toch zeggen: niemand en angst zijn ze, hij gescheiden van elkaar zijn. Hij nam je hullem, hij kan zich niet inbrengen, kunnen ze zich niet inbrengen, absoluut kunnen ze zich niet inbrengen. Ja, in de klim of in de ziel. ...waarin we hem ...en ze hebben geen kracht... ...om schade toe te brengen. Zie je dat? Dat is geweldig... Uh, wat, hij, ...wat wij hebben... ...nieuw geleerd... ...dat wij meer en meer begrepen... Nu ...hoe... ...de wereld is gemaakt. En... ...Kaien heeft uiteraard... ...dat zelf... ...aangetrokken deze kracht... ...de manier... Waarop hij, wat hij deed, is dat hij natuurlijk bracht, hoe hij, hoe hij, hoe, wat was de zonde van hem, in grote lenen, absoluut, in grote lenen. Hij moet het gedaan hebben, je kan zeggen, nu al, hij had op een, op een of andere manier zo'n man omhoog gebracht, waarbij hij die twee, het mannelijke en vrouwelijke van de klipoot, bij elkaar heeft veroorzaakt, dat het mannelijke en vrouwelijke van de klippot bij elkaar kwam. En dat maakte in Zivug. En dat daar vandaan kwam, kreeg die al die kracht, dat onreine kracht van hen ontvangen, waardoor hij viel ook in de klippot. Enzovoort. En die doodde zijn broeder, etc. Door deze krachten. Dat was zijn, zijn zonde. Maar op zichzelf genomen niemand heeft, kijk, wat was in het begin de, voor de zon, voordat zij begonnen, voordat de zonde kwam voordat zij voordat Adam en Gawa begrepen of vielen ten prooi van de zonde de zonde bestond, niet de zonde bestond, maar wat bestond, bestond het paar het paar van de wereld is zo geschapen dus de slang bestond wel natuurlijk Waar? Kijk, dat is, de, dat is de eeuwige vraag wat niemand begreep. En geen religieuze, geen niemand die jou zal vertellen. Oké, okay, de wereld is geschapen, maar hoe komt dan de slang? Wat heeft daar de slang te maken in het paradijs? Ja, wat komt de slang te doen daar in het paradijs? Je hebt allerlei andere dingen vragen. En wij weten dat zo is de wereld geschapen. Het ene tegenover het andere is geschapen, maar de mens moet. Door het waken, eerst waken. Ja? De mens moet eerst waken, eerst leren. En natuurlijk, niemand is bestendig, iedereen zondigt. Elke mens zondigt. Wel voor Yeshua, niemand, niemand alle, iedereen heeft gezondigd. Maar de zonde moet zo zijn dat de zonde langzamerhand de mens leert dat hij, dat hij kiest voor het goede. En uiteindelijk. Uiteindelijk, de mens moet alle zonden die in hem zijn, dat is het wel zeggen, de mens om te, de mens om te ontvangen voor zichzelf, transformeren in het goede. Dat is, het eind, dat is dan een keer uit liefde, waarbij de mens, eerst, eerst moet je hem binden, ja? eerst moet je de, bo, de, bo, de, de boosdoener in zichzelf binden, dat wil zeggen, de overwinnen hem. Maar overwinnen betekent nog niet dat hij al goed geworden is. Ja, als je vijand eerst pakt, overwint hem, heeft hij jou lief? Absoluut niet. Jij ja, alleen heeft hem in jouw macht. Maar hij blijft bestaan. Ja, Oké, okay, hij wordt natuurlijk minder, minder kwaad of minder... minder Minder kan jou minder kracht heeft om jou uh, daadwerkelijk kwaad te doen. Want hij zit nu uh, uh, ja, gevangen of hij zit zo onder de be bewaking, bewa bewaakt. Ja, dus hij heeft geen zwaard, heeft geen wapen, geen mes, niets. Maar is hij jouw vriend? Dan moet je pas. Dan pas moet je met hem werken. Moet je hem reclassierings... Uh, geven, et cetera. Dat hij de goede, goede weg kiest. En dan stap voor stap... ...is ook deel van jouw energie. Dus eerst wanneer de mens... ...eerst moet de mens overwinnen zijn kwaad. Goed opletten. Overwinnen jouw kwaad betekent... ...het is, het is meer, meer voor het volgende gedeelte van onze les meer voor Yeshua dat is wat we gaan doen we stoppen hier en we gaan de volgende